10 uur. Het NOS Journaal. Jan van der Putten. Het kabinet gaat de salarissen van onderwijsbestuurders beperken. Bij nieuwe benoemingen gaat een maximumsalaris gelden dat lager ligt dan in de rest van de publieke sector. Sinds kort mogen bestuurders in de publieke en semi-publieke sector maximaal 223.000 euro per jaar verdienen. In het onderwijs willen minister Van Bijsterveld en staatssecretaris Zijlstra de bedragen verder verlagen. Bestuurders in het MBO en HBO mogen voortaan niet meer verdienen dan 194.000 euro. En op universiteiten komt het maximum op 217.000 euro te leren. Volgens het ministerie komen de salarissen daarmee overeen met de zwaarte van de functies. In het noordoosten van Afghanistan zijn bij een zelfmoordaanslag... zeker acht mensen om het leven gekomen. Onder hen zouden vier agenten en vier burgers zijn. Vier anderen raakten gewond. De aanslag was op zo'n 200 meter van het kantoor van de gouverneur... in de provincie Kapisa. Vorige maand kondigden de Taliban een reeks aanslagen aan. Ruim twee weken geleden was het kantoor van de gouverneur... in een andere noordelijke provincie het doelwit. Toen kwamen vier mensen om het leven... onder wie het hoofd van de lokale politie... Koperdieven hebben weer voor problemen gezorgd op het traject Breda-Roosendaal. Gisteren was het ook al mis door Koperdiefstal. ProRail kan niet verklaren hoe het kan... dat dieven twee dagen achter elkaar hun gang kunnen gaan op hetzelfde spoortraject. Koper is populair onder dieven doordat het momenteel veel waard is. ProRail zet bij het spoor particuliere bewakers in... maar wil nog een stap verder gaan. We zijn nu met het ministerie van Justitie in gesprek... om te komen tot een identificatieplicht... en inkoopadministratie voor de metaalbranche... Zij moeten precies gaan bijhouden wie ze daar meldt met koper. Ze moeten zich legitimeren. En de metaalbedrijven moeten bijhouden wie daar uh, zijn spulletjes verkoopt. En dit om heling te voorkomen. Egon betaalt vandaag ruim een miljard euro terug aan de Nederlandse staat. Daarmee heeft de bankverzekeraar de hele kapitaalsteun afgelost... die nodig was tijdens de financiële crisis in 2008. In totaal heeft Egon 3 miljard aflossing en 1,1 miljard premie en rente betaald. Bestuursvoorzitter Wijnand spreekt in een verklaring zijn dank uit... aan het ministerie van Financiën en de Nederlandse Bank... voor de steun in moeilijke tijden. Egon heeft de laatste drie jaar activiteiten afgestoten om een efficiëntere organisatie te worden. Het concern kan zich nu weer richten op levensverzekeringen, pensioenen en vermogensbeheer, aldus Wijnands. De wachtwoorden om de iPhone mee te ontgrendelen zijn weinig fantasierijk. Dat blijkt uit ruim 200.000 toegangscodes die door een Amerikaanse softwareontwerper zijn verzameld. De meest gebruikte wachtwoorden zijn 1, 2, 3, 4, 4x0 en 2580. En de cijfers van de laatste combinatie zijn verticaal gezien de middelste van het toetsenbord. Dan het weer nog toenemende bewolking en vanmiddag een paar buien. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen bewolkt en van het westen uit regen, dan wordt het 18 tot 24 graden. AMB ah, verkeersinformatie. Dit is het laatste files nog. Op de A1 amsterdam Apeldoorn tussen Eembrug en Barneveld... 8 kilometer door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Andere kant op zat er bij Hoevelaken 3 kilometer. A4 naar Amsterdam bij Batouverdorp, 2 kilometer door een ongeluk. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. En op de A10 West naar Zaanstad 3 kilometer voor de Koentunnel. A12 Arnhem-Utrecht bij Maren 3. En bij Maarsbergen staat er dan weer 4 kilometer. Tot slot de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort. 9 kilometer. Wilt u een autoverzekering? Zonder eigen risico, met een uitgebreide schadeservice en de vertrouwde hulp van de AWB Alarmcentrale? Sluit dan nu de nieuwe AWB Autoverzekering af. Dan bent u snel weer op weg. De AWB Autoverzekering.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 KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Constructeurs willen een APK-keuring voor gebouwen. Techneuten van de Delftse Universiteit schrijven een boek, File voor Dummies. 40.000 Nederlanders zijn gokverslaafd en dat merken ze bij het Holland Casino. Dat kan zich uiten in, in, in een dwangmatig spel. Iemand wordt, gaat zweten, wordt zenuwachtig, gaat bij verschillende spelletjes meespelen. En het ochtendhumeur van Koos Postema. Het is zes minuten over tien. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Er moet een periodieke veiligheidskeuring voor gebouwen komen. Vergelijkbaar met de APK voor auto's... zegt de beroepsvereniging van de constructiebranche. Door zo'n keuring moeten ongelukken als onlangs... bij de galerijvlet in Leeuwarden... weet u wel waar die balkons opeens naar beneden kwamen zetten... worden voorkomen. John Galjaert is voorzitter van de vereniging. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is die APK... Goeiedag. Wat zegt u? Ja, het is Johan gehouden, maar het Oké. Waarom Oké. Uh, ik dacht dat ik dat ook zei, neem me niet kwalijk. Uh, waarom ja. is die APK-keuring er nog niet? Uh, dat weet ik niet. Er is eigenlijk nooit iets op dit gebied geregeld uh, voor gebouwen. Uh, we hebben wel geregeld dat als je een bouwwerk neerzet... dat uh, je de, de, de draagconstructie ontwerpt... Uh, dat je aan moet tonen dat een gebouw veilig is... Dat het voldoet aan de wettelijke regels, zeg maar de regels die in het bouwbesluit staan. Ja. En daarna is het alleen geregeld dat een eigenaar in feite de plicht heeft om zijn gebouw te onderhouden. Ja. Maar er staat nergens hoe die dat moet doen en hoe vaak die dat moet doen. Nee, maar je zou zeggen, er is wel eens vaker in het verleden een balkon naar beneden komen zetten. Alle reden om die APK-keuring al lang ingevoerd te hebben. Nou, dat is ook precies het standpunt wat wij als vereniging hebben. Wij vinden het eigenlijk raar. Er gebeuren regelmatig calamiteiten in de bouw. Deze balkons zijn een voorbeeld van. Maar een jaar of twee geleden zijn metselwerkgevels van een flatgebouw van, van drie, vier hoog naar beneden gekomen. Ja. We hebben de calamiteiten gehad met de ingestorte daken door, door wateroverlast. Ja. Er gebeuren regelmatig calamiteiten. Een parkeergarage in Til, als... herinner ik me nog een keer. Ja. ja, inderdaad. En iedere keer als dat gebeurt, wordt er een onderzoek gedaan naar die bewuste situatie. Als dat heel alarmerend is, geeft het ministerie van Vrom een richtlijn uit aan de gemeente. De jongens, kijk of jullie een vergelijkbare situatie in jullie gemeente hebben en ga dan eens inspecteren. Maar daar blijft het bij. En dan wachten we met z'n allen op het volgende ongeluk. Ja. Met andere en... woorden, u verbaast zich net als ons of net als wij dat zo'n zo APK-keuring er nog niet is. Ja. Ja, inderdaad. Ja. Want het is raar. Ik bedoel, voor auto's... Uh, nou, iedere auto die ouder dan drie jaar is... die moet jaarlijks naar de garage om op cruciale onderdelen... voor de veiligheid gekeurd te worden. Ja. Uh, remsystemen, stuurinrichting noem het maar op. Het gaat ja. niet om het lakwerk, maar het gaat om de veiligheid. Ja. En waarom doen we dat dan met gebouwen niet? Nee. En wat is antwoord op die vraag? Ik weet het niet. Ik denk dat het gewoon tot op hele onvoldoende aandacht heeft gehad. Wij eh, hebben veel aandacht eh, voor ons bezit als het gaat om, om onderhoud. Eh, we denken erover na dat, dat, dat als je hout niet schildert, dan, eh, dan, dan verrot het Dus je moet het hout onderhouden. Dat is geld zelf voor vroeger van het netwerk. Maar we zijn ons denk ik te weinig bewust dat ook de constructieve elementen van een gebouw geïnspecteerd moeten worden. Omdat die, ook die in kwaliteit en in uh, conditie achteruit kunnen gaan. Ja. Een voorbeeld Hoe? daarvan de galerijplaten in Leeuwarden... die uiteindelijk na 40, 50 jaar zover doorgeroest waren... dat er een plaat naar beneden kwam. Ja. Hoe moet ik me zo'n keuring voorstellen? Hoe gaat dat in zijn werk? Bij een auto worden de dingen uit elkaar gehaald en in elkaar gezet... en wordt alles nagelopen bij een gebouw? Nou, doen we dat gelukkig niet. Um, ik denk dat het begint, en, en, en eigenlijk zou dat, uh, dat al gedaan kunnen worden... op het moment dat een gebouw nieuw wordt opgeleverd. Het begint met een, een analyse welke onderdelen van het gebouw hebben nou een cruciale invloed op de veiligheid. U kunt zich voorstellen, als ik een, een dikke, zware uh, muur heb... nou dan kan er met zo'n muur echt niet zoveel gebeuren... of er nou wel of niet een scheurtje in zit. Maar op het moment dat ik een uitkragende plaat heb... die een paar meter naar buiten steekt... en die aan, ja, aan een paar ankertjes aan het gebouw vasthangt... dan is dat een hele kritieke verbinding. Maar misschien moet je... Moet je... Maar misschien ja. moet je die dan bij, uh, laten we zeggen, de, de, het traject van de architect uh, anders uh, ontwerpen. Zodat daar geen zwakke punten in die gebouwen ontstaan. Nou, het gaat niet om zwakke punten. Maar het gaat om punten die invloed hebben op de veiligheid. En die dus gecontroleerd en onderhouden moet worden. En ik denk dat als er goed onderhoud plaatsvindt. Als, als men van, ja, uh, van jaar tot jaar, bij wijze van spreken, zeker weet dat de constructie in goede conditie is. Is de constructie volkomen veilig. Ehm... Um, maar goed, dan maar goed, steekt er, er zo'n balkon uit en die hangt dan twee van die ankers, zoals u net zelf zegt. Hoe, hoe ga je dan te werk hoe? bij zo'n keuring? Nou, dat betekent dus dat je eerst in je analyse te, tot de conclusie bent gekomen dat dat is een onderdeel dat je moet controleren. En vervolgens zul je dus ter plekke visueel moeten gaan inspecteren. In het geval van een balkon is bijvoorbeeld een eerste aanwijzing al of een balkon verzakt is of die scheef hangt. Uh, want als er een eerste vervorming heeft plaatsgevonden, dat, dat kan al een teken zijn dat de conditie van de achterliggende constructie minder goed is. Yes. Vervolgens zul je het betreffende detail ja, moeten gaan uh, inspecteren. Dat is meestal visueel, geeft dat al een heel duidelijk beeld. Als we ja. het hebben over staalconstructies die gecorrodeerd zijn, bouten die weg zijn of losgetrild, dan ja. zie je dat eigenlijk gelijk al. Ja. Niet altijd, in het geval van beton, is dat niet altijd mogelijk. Als de visuele inspectie daartoe aanleiding heeft, geeft kan er reden zijn om nader betontechnisch onderzoek te doen... door bijvoorbeeld te kijken, door uh, uh, een proefboring te maken... of een stukje open te hakken om te kijken... of de kwaliteit van de onderliggende wapening nog goed is. Goed. Uh, dat is dan hoe die keuring technisch in zijn werk zal gaan. Uh, tegelijkertijd, ja. U, ja, u noemt net een paar incidenten. Leeuwarden, uh, appartement in Maastricht. Een aantal jaar geleden hadden we dat ook. Die parkeergarage in Tiel, waar ik het over had. Ja. Het, zijn toch ook, het komt ook niet dagelijks voor. Dus is dit nou niet een heel zwaar nee. middel voor een paar incidenten? Um, ja, eh, hoe zwaar eh, is, is een middel moet je inzetten? Wat is de veiligheid van, van mensen waard? Het komt niet dagelijks voor, gelukkig. Maar gelukkig leven we in een land wat, waar redelijk veilig eh, gebouwd wordt. Maar als het voorkomt, dan zijn er natuurlijk... Ja, de, de gevolgen zijn heel erg groot. Ja. Dan eh, gelukkig zijn er in de laatste situaties geen slachtoffers slachtoffersgevallen. Ja. Maar ook dan is de materiële schade en emotionele gevolgen voor bewoners. Ja. En betrokkenen zijn enorm groot. Better ja, safe than sorry, zoals ze uh, het in, uh, in Groot-Brittannië zeggen. Ja, goed. Wat kost het? Um, nou, dat is, dat is niet, niet uh, hardop te zeggen, natuurlijk. Uh, ik denk dat nou, het zegt u bij Zachtan. Wel... Nee, ik denk dat het kalkost het best wel meevalt. Want het gaat erom dat je een aantal punten moet inspecteren. Ja. En dat zul je eens in een, in een periode van vijf en tien jaar moeten doen. Ja. Wie moet, dan moet dat gaan betalen? Dat de eigenaar van het gebouw. Uh, uiteindelijk is het de eigenaar van het gebouw die verantwoordelijk is voor de conditie van zijn bouwwerk. Juist, dat is, dat is vaak een woningcorporatie of een gemeente. Dat zijn meestal precies, ja. Dus die moeten dat gaan betalen. En, en gaat dat ja. in de tonnen lopen, zo'n keuring? Nee, nee hoor, absoluut niet. Nee, absoluut niet. In de orde van grootte van? Ja, uh, dat hangt er vanaf van de grootte van het bouwwerk en hoe moeilijk de keur Kijk, een eerste visuele inspectie kan voor een paar duizend euro gebeurd zijn. Ja. Uh, op het moment dat er diepgaand onderzoek in de constructie wordt gemaakt, dan wordt dat uh, dan wat meer. Maar het zijn nog altijd kosten die bijvoorbeeld niet in verhouding staan tot kosten van schilderwerk of... Uh, uh, Vergelijkbare onderhoudsposten voor grote woningbouwcomplexen. Goedkoper en het verhoogt de veiligheid. Met grote stappen zal ik maar zeggen. Heel sterk. Uw oproep ja. is helder. Ik dank u wel. Graag gedaan. We zien het niet. We doen net alsof het niet bestaat. Maar ze zijn er wel. Het zijn Nederlanders. 800.000 Nederlanders gokken online. En daar won ik, ik geloof, 26.000 dollar. Maar niemand weet wie het zijn en hoe verslaafd ze zijn. Dat kan ze uiten in een dwangmatig spel. De oplossing. Legaliseren, dus dan moet een systeem komen. En reguleren. zodat dus dat gegevens gedeeld kunnen worden. Deze week in Goeiemorgen Nederland. Holland Casino. 40.000 Nederlanders, dames en heren, zijn gokverslaafd. En dat merken ze bij het Holland Casino. Daarom heeft Slans, een gokmonopolist, een systeem ontwikkeld... dat probleemgokkers in de gaten moet gaan houden. Sander Bartling, ging kijken. Met al nog Ja. Oké, okay, heb je een naam voor me? Oké, okay, en geboortedatum? Oké, okay. kom aan. Hoi. Wat is er aan de hand? Um, er wordt net gebeld door de controleur, Deze is, is een gast, daar heb ik een, een jong volwassene gesprek, moet ik daarmee gaan voeren. Aan de andere kant van de roulette tafel is de blik op de glitter en glamour van het casino altijd een stuk nuchterder. Dat is een uh, gesprek met iemand uh, tot 24 jaar. Dat merk ik als ik achter veiligheidsmanager André en, Treur de trap afloop. Uh, aan de hand van de hoeveelheid bezoeken die hij heeft afgelegd in één maand, uh, dat zijn bij ons standaard indicatoren, gaan wij een gesprek aan met, uh, met zo iemand. Holland Casino voert dagelijks gesprekken met bezoekers die opvallend gedrag vertonen. 30.000 per jaar. Er is uit een uh, onderzoek geweest. Uh, het is gebleken dat mensen tot 24 jaar vatbaar gevoelig gevoeliger zijn... voor zaken met een verslavende werking. Gok is daar één van. Ik ga nu naar die gast toe. Uh, wil jij even hier blijven wachten? Ja, is goed. We hebben een paar honderd medewerkers die daar gewoon fulltime mee bezig zijn. Dus dat nemen we ontzettend serieus. Een paar honderd medewerkers van het Holland Casino... moeten u en mij ervoor behoeden... te veel geld uit te geven in het Holland Casino. U weet wel, dat leuke avondje uit, dat is op zijn minst een rare bedrijfsvoering. Maar woordvoerder Mark Wotsberg ziet die tegenstelling niet. Nou, ik denk als je kijkt naar de doelstelling van ons bedrijf... is ook echt dat we streven naar een, naar een optimaal rendement en niet naar winstmaximalisatie. Dat, dat zie je ook aan, aan alle dingen die we doen. We steken ontzettend veel tijd en energie uh, uh, juist om probleemspelen te voorkomen. Dus nee, daar, daar zit geen tegenstelling. Lopen. Wat, wat was de naam nou met die meneer? Uh, het was een uh, jonge man. die Een uh, aanleiding van zijn aantal bezoeken uh, kwam hij aanmerken voor een gesprekje. Hij was deze maand, uh, vorige maand sorry, acht keer uh, gekomen. Nou, dat was iets meer dan uh, de maanden ervoor. En hij had een uh, ja, preventief uh, kennismakingsgesprekje. Zeg maar. Een kennismaking van uh, welkom in het 100 casino. En uh, het preventieve is uh, uh, ja, wijs op de gevaar van het spel. En dat wordt wel gewaardeerd als u, als u die mensen aanspreekt? Ja, absoluut. Uh, in eerste instantie zijn uh, uh, mensen... Hé, hey, wat gebeurt er? Zeker jongens. Ze maar rotschrikken, ja. Jongs, nou, die willen er wel schrikken. Maar goed, dan, uh, als je eenmaal goed hebt uitgelegd waarom we het doen... En, en wat inderdaad de gevaren van het spel zijn. En uh, ja, meestal is het nog wel een leuk gesprek ook. Kijk eens. 1, 2, 3, 4, 5, 10, stuk of 15... Televisiescherm, het hele casino is uh, onder Sylvain Ja, we zien uh, nagenoeg alles uh, vandaan. En waar reageren jullie nou op? Nou, Uiteraard uit, kijken we ook naar op, opvallend gedrag van, uh, van gasten als die heel erg uh, opvallen. En als het echt uh, ja, iemand agressief gedrag vertoont... Ja, dan probeer je meteen vandaan al uh, uh, daar naartoe te gaan. Als het al in de zaal niet, uh, niet opvalt. En uh, ja, dwangmatig gedrag, dat, dat wil ook nog eens opvallen. Wat is dat? Als iemand dwangmatig speelt, dan nou laat ik het anders zeggen. Als iemand voor het eerst het casino bezoekt, ziet hij er goed gezond uit. Niks mis mee om het zo maar te zeggen. Gaat iemand heel veel komen en heel veel geld verliezen... dan, ja, dan zie je dat ja, de verslaving begint te werken. En dat krijgt ook uiterlijke kenmerken. Dat kan zich uiten in, in, in dwangmatig spel. Iemand wordt, gaat zweten, wordt zenuwachtig... gaat bij verschillende spelletjes meespelen... vergeet sommige inzetten... En dan gaan wij een, een gast uh, beoordelen in het uh, systeem wat we hebben, dat heet uh, Oase. En daar registreren we alles in en vinden we ook alles terug qua bezoekfrequentie of iemand betrokken is bij incidenten. En aan de hand daarvan uh, dan gaan we beoordelen of, of het noodzakelijk is dat we inderdaad met die gasten uh, gesprekken moeten. En die gesprekken leiden uiteindelijk tot zo'n 8000 bezoekbeperkingen en entreeverboden per jaar. En vrijwel altijd omdat de bezoekers dat zelf willen. We hebben het liefst dat mensen dat zelf doen. Dat ze zelf inzien uh, van ja, u heeft wel gelijk. Het, het gaat ook niet goed met me. Het is ook beter dat ik minder of, of niet kom. Waarom is het overigens zo belangrijk dat iemand zelf een entreeverbod vraagt... in plaats van dat hij het gewoon door u opgelegd krijgt? Omdat als iemand uh, het zelf inziet... dat hij een probleem heeft of problemen kan gaan krijgen... Dan, dan kan hij er iets mee. Als je bij uh, een alcoholist uh, zijn bier uh, wegzet... Ik noem het weghaald, of, of ze drank, dan kan hij daar heel erg naar gefrustreerd, naartoe gaan. Dat, dan los je het probleem niet meer op. Het probleem zit hem in het hoofd uiteindelijk om daar de knop te proberen om uh, te draaien. Het oase-systeem is bijna waterdicht, maar Nederland kent 115.000 probleemgokkers... waarvan er 40.000 verslaafd zijn. En die kunnen nog steeds bij een van de duizenden automatenhallen terecht... die Nederland rijk is. En daar gelden die strenge eisen ten aanzien van gokverslaving niet, zegt André Treur. Ik zou het wel uh, goed vinden als alle gokhallen en dergelijke... Uh, qua entreeverboden, bezoekbeperking, als ze daar met z'n allen op één systeem zitten... En Holland Casino heeft uh, zijn zaken echt goed voor elkaar. Dat durf ik uh, oprecht te zeggen. En het is natuurlijk jammer als iemand hier een entreeverbod neemt... om niet te kunnen spelen bij een speelautomaat. Dat hij ja, wel de kans heeft om nog mijn speelhanden binnen te gaan. En dat vergt wel de discipline van de genen. Morgen de vrees dat in Nederland de 40.000 gokverslaafden... in aantal zullen toenemen door de legalisering. Mijn karakter uh, leidde eigenlijk uh, mijn ondergang in... omdat ik gewoon voor mezelf de grenzen niet uh, kon afbakenen. Dat is morgen. Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd welkom op Goedemorgen Nederland.nl. Straks files voor dummies. De eerste toch de tumeur van Koos Postema. Ik deed mijn kleedhookje op slot en liep naar het zwembad. Toen ik een collega senior in alle vroegte dus hoorde poneren dat de koningin in 2014 zou aftreden. Hij had het uit goede bron. Zijn zwager had een kennis die regelmatig een karweitje in Paleis Noordeinde deed. Dat zou een bron kunnen zijn, maar dan een om dubbel... nee, drie dubbel te checken, dacht ik nog. Ik zwom mijn baantjes. Dacht toch nog even aan 2014. Dan bestaat ons koninkrijk 200 jaar. Zou kunnen dat Beatrix dan, dan, dan pas 2014 zal herdenkingsjaar worden... De terugkeer van Oranje in Scheveningen 1813 en dan 1814 koning Willem I. Drie Willems. Willemina, die op haar achttiende jaar koningin werd in 1898. Toen er van algemeen kiesrecht en zeker niet voor vrouwen. Nog lang was daar geen sprake van. Wel een koningin van 18 dus, haar tijd vooruit. En voor haar acht jaar lang een regentes, koningin Emma. Een pittige dame. Ik nam weer een keerpunt, toegegeven... Trager dan Pieter van de Hoge Band. Regent, regentes, wie zou dat worden als Willem-Alexander... onverhoopt, vroegtijdig zou overlijden. Een somber gedacht op de vroege ochtend. Maar het moet geregeld worden, die kwestie. Maxima niet, hoorde ik al. Constantijn zal dan prins regent worden, zeggen de Royalty Watchers. Waar maak ik me er eigenlijk druk om in het zwembad morgens vroeg? Een kleinigheid nog. Willem-Alexander wordt koning willem IV. Zeggende deskundigen. Dat wordt dan in de volks- en nieuwslezersmond. Koning Willem. Dat is geen gehoor. Koning Willem is een naam in een kinderboek. Koning Willem en de pratende zeepaardjes of zoiets. Nee, dat moet Koning Willem-Alexander worden. Die naam staat. Tijdens het aankleden kwam de man wiens zwager een kennis had. die regelmatig een karweitje in Paleis Noordeinde deed. bij me langs. 2014, hè, zei ik om iets te zeggen. 2014, zei hij, en grinnikend. Misschien wordt Feyenoord dan weer eens kampioen. Nee, zei ik. Dat gebeurt al eerder, veel eerder. Wie zegt dat, zei hij. Nou, zei ik, ik heb een zwager en die heeft een kennis... en die komt regelmatig een karweitje doen in de Kuip. En toen liep ik naar de koffie. Zij kost postema morgen het ochtendumeur van Henk Spaan. De Radio 1 Tour Top 100. Uw keuze uit de 100 beste Franse hits. Ja, u weet het. Radio Tour zit er weer aan te komen over een paar weken. En u kunt mee stemmen met de muziekkeuze voor dat programma... met de Radio Tour Top 100. U kunt stemmen via radio1.nl... voor uw selectie van de allerleukste muziek uit de Radio Tour... uit de geschiedenis van dat allerleukste radioprogramma. Nou ja... Het uitzondering van dit dan natuurlijk. Kent u deze nog? Kunt u nog tellen? Tel dan mee. 1, 2, 3 Ma politiek aan moi C'est detrimer de toi Et chanter la la la la la la 1, 2, 3 La vie n'est pas pour moi A niveau de Kafka De tweede op het Eurovisie Songfestival van 1976 in Den Haag. Catherine Ferry met Un de Trois. Dat songfestival werd eh, overigens gewonnen door de Brotherhood of Man... met Save All Your Kisses For Me. En de vraag is, wie werd de Nederlandse die negende werd? Als de huiskamervraag vraagt voor vandaag, u kunt ons mailen... Cairo. goedemorgen Nederland, Goed, eh, en u kunt stemmen dus hè, op Catherine Ferry... als u wilt dat eh, dat nummer wordt gedraaid in Radiotour. Radiotour Top 100, u kunt hem vinden op radio1.nl. Het is inmiddels vijf en half uh, elf. We gaan praten over de files, want Nederland heeft niet alleen 15 miljoen bondscoaches... maar ook 15 miljoen vervoersexperts aan de Technische Universiteit Delft... ergeren zich daar groen en geel aan. Een Delftse professor gaf daarom opdracht tot het schrijven van het boek... Verkeer en vervoer voor dummies. Dat werd De File, Dat Ben Je Zelf. Mede-auteur Vincent Marceau, goedemorgen. Goedemorgen. Even voor ons dummies, hoezo File, Dat Ben Je Zelf? Nou, dat heeft te maken met het gedrag. Wat wij vertonen, wij maken elke dag keuzes... En uh, dat heeft, uh, daardoor staan wij in de file. De ja. keuzes zouden we ook anders kunnen maken. En dan staan we waarschijnlijk wat minder in de file. Daar hoef je geen knappe kop voor te zijn om dat te bedenken. Nee, maar voordat je bewust uh, bent dat dat ook daadwerkelijk zo is. We weten het al lang, maar de bewustwording uh, daar, daar schort het nog wel eens aan. Ja, en waar schort het dan precies aan? Nou, het feit dat we ons gedrag niet aanpassen. Dat we niet zeggen van nou, laten we eens een dagje wat later gaan werken. Niet gaan werken, thuis gaan werken, dingen anders inrichten, et cetera. Ja, dat mag soms niet van de baas. Nou, maar ook de baas kan nadenken. Het is niet alleen de, dat uh, wij uh, andere keuzes moeten maken... maar misschien moet de baas ook eens andere keuzes maken. Ja. Wat is nou de grootste verandering die wij zouden moeten doorvoeren... om de files te voorkomen? Nou, ik denk dat gedrag een hele belangrijke is. Het is ja. een heel interessante ook om uh, te doen omdat daar waar je nu zeg maar, een beetje de weg op gaat... die bijvoorbeeld gisteren voorgesteld is door de minister... namelijk het aanleggen van allerlei nieuwe rijstroken... Ja. dat dat op korte termijn, weet wel wat, kan oplossen. Maar op lange termijn is nog maar de vraag ja. of dat uh, oplost. En daarnaast is het ook slecht voor veiligheid en milieu. Ja. Boek voor dummies. Is de minister ook een dummy? Nou, nee, ik zou niet zeggen dummy. Dummy, dat is ooit, uh, zo hebben we het genoemd... om. Uh, te proberen de discussie een uh, trapje hoger te brengen over verkeer en vervoer. Hè. Ja. Bij de intro werd al gezegd van nou, we kennen 15 miljoen bondscoaches... nou, we kennen ook 15 miljoen verkeersdeskundigen. En wij denken dat uh, verkeer- en vervoerskennis... door het uh, toch een beetje de basis bij de mensen uh, te lezen te laten... dat ze daarmee een stuk betere discussies kunnen voeren. Ja, ook de minister? Ook de minister. Gisteren presenteerde zij, daarom vraag ik het namelijk... haar visie op het ruimtelijk beleid. Hoofdwegen in de Randstad moeten van standaard 2x2... naar 2 keer 4 rijstroken. En vanaf 2010 moeten de, tussen de belangrijkste bestemmingen... Zo, zoveel treinen rijden dat een spoorboekje niet meer nodig is. Wat denkt u als u dat hoort? Goed gelezen dat boekje van ons, of niet? Uh, uh, nou, ze zal het nog niet kunnen lezen, want het komt morgen pas uit. Maar, uh, het, maar ik denk dat ze het zeker nog eens kan lezen, inderdaad. En mogelijk dat ze dan ook nadenkt over andere oplossingen. Zoals dit, nieuwe technologieën. Dit, want dit is onzin? Nou, onzin, kijk, voor de kort, nogmaals, het zijn keuzes die je maakt. Hè? Dus we weten ook dat nieuwe capaciteit heeft een aanzuigende werking Dus meer mensen zullen de auto gaan nemen. Ja. Nogmaals, slecht voor veiligheid en milieu. Anderzijds, je kan op het hoofdwegennet wel doorrijden. Maar goed, wat doe je dan vervolgens in de stad? Ja. Als het vast komt te staan. Even een paar mythes die in uw boek behandeld worden: files ontstaan door slechte chauffeurs. Klopt dat? Deels. Deels. We, als je het vergelijkt met technologie... technologie schijnt toch altijd nog uh, superieur te zijn, gemiddeld dan, ja. aan mensen. Mensen houden nou eenmaal een bepaalde afstand, mensen hebben bepaalde reactietijden... en technologie kan dat een stuk beter. Goed. De oplossing is dus uh, dat wij uh, beter gaan nadenken over het gebruik van de auto... en wanneer we gaan rijden. Maar er zijn ook allerlei nieuwe technieken die eraan zitten te komen. Uh, zullen die files ooit worden opgelost? Ik denk nooit helemaal, maar ik denk wel dat het leed uh, aanzienlijk te verzacht is. Goed voor de economie dus. Goed voor de economie. Boekie is morgen op de markt, hè? Ja. De file, dat ben je zelf. Zo heet het. En Vincent Marceau is mede-auteur. Ik dank u zeer. Graag gedaan. Het is bijna half elf, dames en heren. Tijd voor ons om af te ronden en u te verwijzen naar onze website. Kro.nl voor meer informatie over deze uitzending. En snel door nu naar de bus van Prem. Die ergens in Nederland klaar zit. Prem, goedemorgen. Goedemorgen Sven. Het is woensdag. Het lijkt wel alsof we iedere woensdag naar Rotterdam gaan. Ik zit weer in Rotterdam, want gisterochtend had jij uh, aan de kop van je uitzending het over de Polen... die mee niet meer naar Nederland willen komen. Ja. En nu dacht ik vandaag morgen en overmorgen is die hoorzitting in de Tweede Kamer. Het tijdelijke commissie lessen uit de recente arbeidsmigratie. Maar wat, wie wordt nooit wat gevraagd? Het Nederlandse volk. Dus laten we beginnen bij jou Sven Kokkelman. Welk volk wil je nou wel in Nederland om ons werk, het vieze werk te komen doen? En welk volk wil wil je niet? Van mij is iedereen welkom, eh, Prem. Ja, kom Sven. Dat is zo politiek correct. Nee, wacht even. Jan van den Putten. Wacht wel, luisteraars. We gaan Sven Kokkelman, de man die in oog in oog mensen... het vuur aan de schenen legt, nu zeer kritisch bevragen. Sven, wie wel en wie niet? Eh, Prem, ik meen het. Als mensen zich hier aan onze regels houden... dus wat mij betreft iedereen welkom. Straks, als de vergrijzing toeslaat... hebben we iedereen heel hard nodig om het welvaartspeil op uh, peil te houden. Dat weet jij toch ook? Luisteraars... Mensen als Sven Kokkoman zijn dodelijk voor het programma Primtime. Ze zeggen nu wat zeet. Ze weten waar ze over praten. En daardoor zept iedereen weg. Weet u wat? We gaan naar het sonore stemgeluid van Jan van der Putten en daarna naar Primtime. Radio 1. Het NOS Journaal. Defensie doet onderzoek naar de doodsoorzaak van een militair die gisteren in een ziekenhuis in Maastricht overleed. De man van 20 werd vorige week woensdag na een militaire oefening bij de Luchtmobiele Brigade onwel vermoedelijk door een bloeding in zijn hoofd. En de landmacht onderzoekt of er een verband is... tussen de dood van de militair en die oefening. De reizigers vliegen vaker vanaf een regionale luchthaven. Vorig jaar vlogen 3,5 miljoen mensen vanuit Rotterdam, Groningen... Maastricht en Eindhoven. En dat zijn er 600.000 meer dan een jaar eerder. Volgens het CBS wordt er vooral meer gevlogen door mensen met prijsvechters. Bij een zelfmoordaanslag in het noordoosten van Afghanistan zijn zeker acht doden gevallen. Waarschijnlijk zijn het vier agenten en vier burgers. En die aanslag was in de buurt van het kantoor van de gouverneur van een provincie. En het kabinet beperkt het maximumsalaris van nieuwe onderwijsbestuurders in het MBO En het HBO mag dat niet hoger zijn dan 194.000 euro. Op universiteiten wordt 217.000 het maximum. Dat is in lijn met de zwaarte van de functies, zegt het kabinet. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Ja, en we hebben even verkeersinformatie. Op de A12 Arnhem-Utrecht staat tussen Maarsberg en Bunnik 3 kilometer. En op de A16 naar Rotterdam, tussen de knooppunten Ridderkerk en Teprechtseplein 5. A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort, daar staat tussen Dendolder en Maarn ook 5 kilometer. Dit is radio 1. NTR. Remtime. Rem, Rem Radakation. Vandaag, morgen en vrijdag is er in de Tweede Kamer... de hoorzitting van de tijdelijke commissie Lessen uit recente arbeidsmigratie. Ze willen leren uit het verleden om zo te kijken... hoe ze in de toekomst moeten omgaan met buitenlanders die naar Nederland komen. Luisteraars, nu de Polen al langzaam wegtrekken... is het de vraag wie straks nog naar Nederland wil komen. Sowieso hebben we mensen uit het buitenland nodig om onze economie draaiend te houden... en zo ons welvaartspeel in stand te houden, Zwem Kokkelman zei het net al... De Tweede Kamer vraagt u, het Nederlandse volk, niet wie u wilt hebben. Maar ik wel. Vandaag in Primtime een kleine peiling. Wie wilt u in Nederland hebben? Roemenen, Bulgaren, Indiërs, Chinezen, Surinamers, Thaïs, Vietnamezen. Wie vindt u een verrijking voor ons land? En wie wilt u zeker niet hebben en waarom? Als u belt, hoor ik graag wie u wel wil. Dus u moet één persoon noemen, één volk. Want die wil ik wel, Prim. En eentje die u zeker niet wil. En natuurlijk waarom. U kunt me bellen op 0800-1121. Mail naar primtimeapenstaartntr.nl. En tweets kunnen naar hashtag primtime Radio 1 Welkom bij Primtime. Luisteraars, we staan op de markt in Rotterdam... die vroeger normaal op het plein staan. Maar jullie staan nu op het Hemingway... Hemmingweeplaats. En waarom? waarom, waarom plaats was ja, het voor. Wij staan op de plaats? Omdat ze het oude terrein helemaal op gaan knappen en dat ze ons daar weer willen herplaatsen op een nieuw terrein. Okay, wie bent u? Ik ben uh, Etta Snoei van de Markt. Ik sta met nacht- en On onderkleding op de markt in Ommoord. Nee, ze kennen u als de onderbroeken in. <laughs> ja, de onderbroeken koningin van beginfamilie van Ed de Nee, nee, nee, nee, nee. We kennen hem wel. Hij wil vaker bij mij achter de kraam geslaan. Oh, wat leuk. En uh, ja, luister, als ik sta. Ja, het is zo'n een, een, een kraam met hele grote, hele kleine onderbroeken en nachtjaponnetjes. U staat al jaren op de markt? Uh, 25 jaar voor mezelf, ja. Nou, dus u hebt een beetje verstand van wat goed en fout volk is. Dus wie wilt u wel hebben in Nederland en wie niet? Um, buiten de. Ik, als ik naar mij persoonlijk kijk, zijn Antilliaanen en Marokkanen toch wel het uh, mindere volk, uh, maar daarbuiten hebben we natuurlijk ook wel hele goede mensen daarbij zitten. Ik ken ook heel veel goede Antillianen en heel veel goede Marokkanen. Ja, maar je kan niet de stempel als je volk binnenkomt dat je kan zeggen jij bent goed of jij bent fout. Dus wie moeten we binnen gaan verleden? Waar moeten we weer, zoals we in de jaren zestig wervingsplekken hadden in Turkije en Marokko, waar moeten we weer gaan werven? In Cuba. Daar zijn de mensen onderdrukt. Laat die dan maar komen. Die willen wel heel graag werken hier voor... Uh... Denk ik. Ja, maar als ze eenmaal vrijheid hebben geproefd. dan gaan ze hier helemaal los. gaan ze achter al die blanke vrouwen aan. en dan gaan ze de hele dag lat in salsa dansen. Ah, dat... pakken, ze mensen, pakken ze mensen hun vrouwen af. Dat is nog wel gezellig, denk ik toch? je, <laughs> <laughs> salsa dansen. Okay. Nee, ik denk dat die mensen. de allereerste allochtonen die hier kwamen. En dat waren de Turken, die wilden heel graag werken. En ik denk dat ja, je uit zulke soort landen weer de mensen moet krijgen. Daarna krijg je al het andere volk die alleen maar voor de centen wil komen. Ja. En dat moeten we proberen te vermijden. Maar, maar kijk nu, die Roemenen en Bulgaren vinden Nederland alweer te ver. Onder, onderweg zit er nog Duitsland en alles. Want er is heel Europa aan aan arbeidskrachten. Dus. En ja, hier horen ze dat ze niet welkom zijn. Ja, maar Roemenen en Bulgaren, dat is ook absoluut geen goed volk. Want <lacht> dat is echt het verschrikkelijkste geloof ik op het moment wat er nu rondloopt op de markten. Uh, uh, mede eu onderdanen hè vriendin. Nou, nee, absoluut. Want ik uh, wat ik hoor van, uh, van politie en uh, stadwachten, komen ze gewoon met een ticket hier voor een weekend om hier de boel leeg te over. En dan gaan gewoon weer het ticket mee terug naar Roemenië of Bulgarije. Dus die wil je zeker niet binnen hebben. Liever Kubanen dan. Uh... De, de goede mogen komen. Ja, maar dat komt op, de andere koningin, je moet een beetje explicieter zijn. Dus Kubanen en geen Roemenen en ja, ik, Nee, Alleen de laatste mensen maar komen die echt willen werken voor de geld. Die er echt voor de gezin willen zijn. Luisteraars, op deze manier kan ik geen uitzending maken... als u allemaal zo genuanceerd ja. bent als Sven Koukkelman en als mevrouw De Goei. Dus heeft u nou mensen waarvan u zegt... ja Prim, dat volk is een werkzaam volk, die doet het goed. Dat blijkt uit die, die, die geschiedenis. Bel me alsjeblieft op 0800 1121, Mail naar primtime.ntr.nl en tweets kunnen naar hashtag prim... We staan op de markt bij de Hemingway-plaats. U kunt altijd langskomen. We staan links van de ondergoede in. En zullen we even teken of business met Backman Turner en Overdrive? Dat is Beckman Turner en Overdrive uit de jaren 70. Tekencare of Business. Jan de Boom, onderzoeker aan RISBO. Onderzoeksinstituut van de Erasmus Universiteit. De sociale vraagstukken. Welk volk wilt u wel en welk niet wilt u in Nederland hebben? Ja, ik vrees dat ik me dan toch moet aansluiten bij Sven Kokkelman. <laughs> en uh, wellicht politiek correct zeggen dat ik geen voorkeur voor een volk heb, maar wel voor mensen die hard willen werken. Ja, maar dat is geen antwoord, want u, u, u doet onderzoek, dus u weet ook wat voor arbeidsmigranten we hier hebben. En welke, welke zijn nou de hardwerkendste gebleken? Dat weet ik niet, daar heb ik nooit onderzoek naar gedaan. Maar ik weet wel dat het onderzoek wat wij gedaan hebben naar Polen en ook in mindere mate Bulgaren Roemenen, dat uh, de werkgevers in, ieder geval heel, in het algemeen heel tevreden over, uh, over die mensen zijn. Iedereen zegt, de Duitsers, de Polen, dat zij hard werken. De mensen die niet lullen, die de mouw opstropen. Ja. Nou, ja. Ja. Dus nou dat, dat, dat, dat wordt hier in ieder geval ook gezegd. Maar dat wil niet zeggen natuurlijk dat andere volken niet hard zouden werken. Nee, maar die... Ik noem een voorbeeld, Chinezen bijvoorbeeld. is natuurlijk uh. ook algemeen van bekend, dat, dat, uh, dat ze nooit stoppen. In zijn algemeenheid kan je zeggen dat mensen met een donkere huidskleur die Prim heten betere radio maken dan mensen met een witte huidskleur die Sven heten. Oh ja, dus daar jullie je zegt, wie wilt, dan kun je zeggen prim... Ja, ja, ja. Dus nu is mijn vraag: in zijn algemeenheid, de Polen en wie zijn gebleken de slechtste arbeidsmigranten te zijn geweest? Dat, ja, dat, dat weet ik niet. Dat kan ik echt niet zeggen. Ja, maar waar doet u dan onderzoek naar? Nou, wat wij, wat wij onderzocht hebben, is, uh, is onder andere onderzoek naar, naar die specifieke uh, moelanders. Zeg maar. Ja. En uh, nou ja, daar kan ik wel van zeggen dat, dat de werkgevers daar in het algemeen over tevreden zijn. En wie vinden de werkgevers? Ik werken... heb geen, geen onderzoek gedaan naar uh, waar werkgevers heel erg ontevreden okay, over zijn. Maar, over... maar uh, als je het nou zo wil zeggen, zeg maar. Kijk, in, uh, er zijn in Nederland natuurlijk wel grote groepen werkzoekend. Ja. Um, die uh, wellicht dat werk ook zouden kunnen doen... maar waar op een, een of andere manier toch iets niet goed gaat. Oké, okay, dus die, de blanke ja. Nederlander zijn de slechtste... want die zijn het leukste om te werken. Nou, de nee, 55-jarige uh, witte man die is het meest luie schuwe werkvolk. Nee, nee dat nee, zeker niet... Maar er is wel een bepaalde... Uh, welke groep dan? Man en paard noemen? Kom op. Nee, nee, nee, ik, ik weet niet. Ik bedoel, um, dat zou onderzocht moeten worden. Als je, dat, als je dat een interessante vraag vindt, dan moet je dat onderzoeken. Ja, want we moeten toch leren uit het verleden. Je kan toch kijken wie, wie, wie, bedoel, wie lui is en wie wil werken. Dat bleek toch wel. Dat zijn toch bepaalde uh, kenmerken die zijn in een volk? Uh, nou ja, niet dat ik weet. Nee? Nee. Oké, okay, als u zo kijkt. <laughs> U trapt er maar niet in. Hè. welke arbeidsmigranten komen zo naar Nederland? Um, die nu naar Nederland komen? Ja. Um, nou, nu is het overgrote deel, zeg maar als het gaat over, um, um, over arbeid, zeg maar de, ja, het klinkt denigrerend, de laag gekwalificeerde arbeid. En dan ja. zijn het over het algemeen de moelanders die dat, die dat werk en invullen. En wat is moelander? Dat, nou, dat is eigenlijk een term voor alle personen die inmiddels uit de nieuwe EU-landen, dus het gaat dan met name om Polen, Roemenen, Bulgaren, maar ook ja. uh, Tsjechen, Slowaken. Uh, Litouwers, Letten, Esten... Ja. Ben, ik, ben ik er nog even vergeten? Estland, Letland, Litouwen, Polen... Uh, uh, uh, Hongarije. Uh, maar Hongaren ja. minder. Hongaren zijn een wat arrogant ja. volk, hè? Nou, dat weet ik niet. <laughs> nee, <laughs> dat die, willen, ik die niet. willen hier het smerige werk niet komen doen. Nou, misschien hebben ze daar wel gelijk in. <laughs> ja, ja. We <laughs> hebben ook... Uh, goedemorgen, Leo Lucassen, hoogleraar sociale geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Ja, goedemorgen. Meneer Lucassen, ik moet dit vragen. Familie van de brievenbuspisser. Nee, nee, daar ben ik geen familie van. Gelukkig. Uh, u, u, de, de, de, hebt u er nog last van met zo'n naam? Dat als, uh, de nee, joh, helemaal niet. Uh, helemaal niet? Nee. nee. Uh, u hebt een boek geschreven Winnaars en Verliezers. Een nuchtere balans van 500 jaar immigratie. Ja. Welke immigratie? Dat boek heb ik overigens met mijn broer jan lukas geschreven. Maar goed, ik ga te ver. Uh, ja, eh... Uh, <laughs> Uh, uh, nog broeder ruzie tijdens het schrijven gekregen? Um, nee, absoluut niet. Nee, dat ging heel soepel. <laughs> Welke immigratie hebt u ontzocht? Alleen arbeidsmigratie of ook vluchtelingenmigratie? we nee, hebben ons in principe op, op alle, alle mensen die na, in die periode, in de afgelopen vijf eeuwen naar Nederland zijn gekomen, om wat voor reden dan ook, um, daar hebben we naar gekeken. Dus dat geldt ook voor mensen die ik, uit het buitenland hier kwamen om voor de VOC te werken, om op VOC-schepen. Dus die waren hier eigenlijk maar een paar weken wachten dan tot het schip zou uitvaren. Uh, maar natuurlijk daarmee wel een hele belangrijke bijdrage aan, die, uh, oh. aan het succes van de VOC heb ik geleverd. Nou, weet u, we gaan allemaal... Om maar eens uw... een voorbeeld te noemen. Uw boek ligt in de boekhandel, we gaan het allemaal kopen... ...maar geef ons even voorproefje, uh, uh, professor Lucasen. Uh, wie waren de eerste die onder die VOC'ers? Dat waren ook Zwarten die meevochten met Michiel de Ruiter, hè? Nou, de VOC is interessant. Als het gaat om de, men, de schepen die vanuit de Republiek, zoals Nederland in de 17e en 18e eeuw heten, de schepen die uitvoeren uit Horen en Kruis, Amsterdam, Rotterdam, et cetera, dat waren, voor de helft waren dat Nederlanders. Dus ongeveer 50% van die personeelsbehoeften werd door Nederlanders vervuld. Maar de andere helft dus, kwam uit het buitenland. En dan moet u vooral denken aan Scandinavië, Noorwegen. Duitsland of de uh, Duitse staten, want er was toen nog geen één Duitsland, Zwitserland. Toch, laten we zeggen, Noord-West-Europeanen. Oh, zeg maar, de voorouders een... van Ronald Sørensen. Nu ja, hier... ja, Ronald Seurensen is inderdaad, en hij heeft daar ook wel over gepraat ja. uh, op de website vijf eeuwen migratie. Uh, is inderdaad een nakomeling van Noorse immigranten, maar die ze wel van iets, die iets recenter naar Nederland zijn gekomen ja. in de 19e eeuw. Maar uw vraag over de VOC, er is een tweede soort van personeel bij de VOC, en dat waren eigenlijk zeelieden die men uh, uh, die men wierf in Azië zelf. En er, is, er wordt nu heel interessant onderzoek uh, gedaan naar de samenstelling van die VOC-bemanningen van schepen. Want de VOC had ook heel veel schepen binnen Azië uh, uh, varen. En dat was een zeer gemengde uh, populatie. Van zowel Nederlands of Europese zeelieden als Aziatische zeelieden. Maar wat dus grappig is, professor Lucassen, als u dus terug gaat 500 jaar, dan waren we ja. al een smeltpot dat we van her en der arbeidskrachten hier naartoe haalden. Ja. Je, nu... Je kunt zeggen, dat, kijk, Nederland was een heel klein landje met weinig inwoners, relatief, met een enorm grote economische macht. Hè, in de 17 en 18e eeuw. De Gouden Eeuw. Nou, dat kon men alleen maar bereiken uh, door massaal, twee lang massa-immigratie toe te staan. Pardon, een uh... tsunami van immigranten twee dat woord tsunami hoort u mij niet noemen, maar we, de, als u het, be, be, het begrip massa-immigratie. Dus laat ik zeggen, als u een een voorstelling wil maken. eigenlijk was het aandeel van mensen die in het buitenland waren geboren. op de Nederlandse bevolking in de 17e en 18e eeuw was minstens zo groot als nu. Maar nee, dat waren eh, de Gouden Eeuwen toch? Precies. En maar, eh, dus maar, maar, maar, jij, die professor... oude eeuw is, was ook alleen maar mogelijk door een constante instroom van immigranten. Maar professor Lucas, waar, had je in die tijd gegeerd Geert wilders mensen die zeiden Nederland is vol en... Uh... Nee, ja, je moet zeggen, één groot verschil met toen en nu is dat het toen geen democratie was. <lacht> dus ook geen politieke partijen. Dus het waren de, laat zeggen, de regenten in de steden, die dachten, die bepaalden wat het beleid was. En wat de bevolking daarvan vond, dat interesseerde men. Dus uh, de mensen heel erg weinig. Professor Lucassen, dus het ik... is wel gemopperd in die, in die periode. Dus er zijn ook bijvoorbeeld moffenkluchten waren er. Zodat dus waren toneelstukjes waarin Duitse immigranten belachelijk werden gemaakt. En die waren zeer populair en die werden zeer veel opgevoerd. Dus... Dus daardoor weten we wel wat over het ressentiment onder de bevolking. Maar nogmaals, het feit dat er, geen, dat er geen democratie was... die hebben we in Nederland natuurlijk pas, uh, die is pas 100 jaar oud zo'n beetje... Bo ja, betekent ook dat dat soort van, van, van, van uh, sentimenten... zich veel minder makkelijk konden worden gemobiliseerd. Professor Lucas, Even, dit staat allemaal in uw boekje, hè? Oké, okay, ik boek, had uw ja. boek niet gelezen. Ik lees namelijk nooit een boek van mensen die ik uitnodig en pas als ze me kunnen boeien. Ik nou, beloof dat kunt u, u misschien daarna doen. Ik ja. ga het echt kopen, maar blijft u aan de lijn, want ik heb Bob Speker. Dag doen. Bob Spijker. Goedemorgen Brent. Hi, uh, Bob. Ik, ik hoorde hoor, van uh, Barbara dat ik jou dringend in de uitzending moest laten, omdat je een goed, uh, goede inbreng had. Dus ga je gang. Uh, nou ja, kijk, het is eigenlijk heel simpel. Uh, Europa is open, alle grenzen zijn open. Iedereen mag beslissen om overal te komen werken in heel Europa. Dus ik denk dat je dat dan gewoon moet gaan benutten. Ik ja, maar goed, we, we, uh, die polen trekken is. al weg, Bob. Uh, ga jij mensen hun billen vegen in het thuis? Mm, nee, nee, ja, goed. Maar ga jij oh, schoorstenen uh, klimmen uh, en ze schoonmaken uh, om net hoge spuiten? Nee, uh, nou ja, als ik zou moeten wel. Ja, Zo, wel, wie moet je, het komen doen? Als je doen? Wil werken, kan je overal werken. Bedoel, als Nederlander kan je sowieso altijd werken. Dat is gewoon een ding wat zeker is. Maar welk maar volk goed, moet wel is... komen en welk volk niet? Eh, gewoon Europeanen. Alleen Europeanen? Dat is het makkelijkste ook. De... En er zijn al heel veel... Uh, maar je hoorde uit, wat uh, de, ondergoed, de ondergoedkoningin zei... dat die Bulgaren en Romeinen TL'ertjes zijn... die de boel leegroven, die wil ze niet hebben. Dus dat zijn wel Europeanen. Je hebt Europa ja. ook droesel met uitschot. Daar hebben wij zelf uh, dan toch mee ingestemd dat het bij Europa is gekomen. En zullen we mee moeten Oké, okay. Heel goed. Europa voor, de euro, uh, Europa voor de Europeanen. Uh, Jan de Boom, onderzoeker van het RISBO. Onderzoek naar sociale vraagstukken. Die migranten die binnenkomen, hè, uh, professor Lucas het beschrijft, dat is van oudsher in Nederland. Ik heb boekjes gelezen, bijvoorbeeld in Rotterdam, dat mensen die vanuit Os en Zeeland kwamen in die onderklasse terechtkwamen. Hmm. En moesten concurreren aan de onderkant van die markt. En professor Lucas het beschrijft ook net dat bij die VOC ook in die, in die twee klassen van werknemers staat. U heeft nou onderzoek gedaan die buitenlanders die instromen. Stromen, stromen ze echt allemaal aan die onderkant in? Niet allemaal, maar het is wel zo dat, um, dat de zogenaamde moelanders, hè, dus Polen, Bulgarije, Roemenen, wel veel werk verrichten aan de onderkant van de arbeidsmarkt. In de, in de zin van laag gekwalificeerde arbeiders, nee. ongeschoold of. of Schuldlaag. Ja, ja, ja. Dus de ouders van Ebro die zijn hier in de jaren 60 gekomen als arts, want er waren ook Turkse artsen. Uh, Ebru's moeder bijvoorbeeld was de eerste vrouwelijke arts hier in Rotterdam in het ziekenhuis. Dat was dus de uitzondering. Ja, maar die zijn er nu ook. Hè, onder ja. Roemenen zijn, zijn uh, relatief uh, veel uh, hoogopgeleide. Ja. Uh, las ik onder ons in, in, in een publicatie van, van collega's, maar ook in ons onderzoek zie je. Uh, toch wel een percentage wat sowieso hoog opgeleid is. Dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat je hoog werk doet ook. Uh -huh. Maar ook wel uh, in de zakelijke dienstverlening bijvoorbeeld uh, ja. hogere banen. Maar dat, dat, in de, de zakelijke dienstverlening barst het van die Engelstaligen, die Aronsaxi's. Want die, die vergeten we maar als iemand onze baantjes pikt, zijn het wel die CEO's van bedrijven. Uh, als je kijkt naar de AIX, dan zijn de meeste directeuren allemaal van die buitenlanders. Nergens ons eigen volk in de top van de AIX. Uh. ING is door Tilleman een Belg bijna kapot gemaakt. Hij moet ik daarop reageren? Ja, want u, u, u, ook aan de bovenkant van de markt... Sss, nemen die buitenlanders al onze baantjes. Uh, nou ja, ik denk dat ze... Uh, oh, ik een, ook even op... Ja, professor Lucas, het uh, graag. Nou ja, kijk, uh, neem onze baan. Ik denk dat het niet zo in elkaar zit. Bedrijven als ASML bijvoorbeeld in Veldhoven, ja. een, een van onze topbedrijven in, in het land... Ja. die weten niet van gekkigheid waar ze de mensen vandaan moeten krijgen. Werknemers krijgen bonus als ze iemand aanbrengen. Uh, die zijn, dus het is niet zo dat daar buitenlanders baatje nemen. Ze zijn gewoon eenvoudigweg te weinig goed geschoolde Nederlanders... die dat soort specialistisch werk kunnen doen. En dat betekent dat, dat zij zeer afhankelijk zijn... van bijvoorbeeld uh, immigranten uit Maleisië, uit Indonesië, uit China... die de juiste technische opleiding hebben om uh, voor dat bedrijf te werken. En zo geldt dat voor heel veel, laat ik zeggen, zeer specialistisch hoogopgeleide... Professor Lucas, ik heb aan de telefoon de economie, Angelique. Hè? Ik heb aan de telefoon Angelique. Angelique, ik ga eerst een tweet voorlezen ik van Groene Democraat. Dit onderwerp lijkt zo uit Nazi-Duitsland te komen. Meer dan walgelijk. walgelijk. We blijven maar afgeleiden. Groene Democraat. Vrijheid van debat en meningsuiting, dat scherp de geest. En je moet goed luisteren naar wat onder andere meneer De Boom en professor Lucassen zeggen. En als je een beetje goed gaat luisteren, Groene Democraten, dan stuur je niet meer van dit soort idiote tweets. Goedemorgen, Angelique, zeg het maar. Goedemorgen, Prem. Ja, ik vind eigenlijk helemaal niemand mag komen. Waarom helemaal We niemand? Hebben... Nou, nee, luister, uh, Prem. Uh, ik heb in een fabriek gewerkt hier in het dorp. Welk dorp? En, uh, in Wiesel, uh, bij, bij Helmond. Ja. Daar hebben, uh, en daar zijn wij op een gegeven moment met een tien vrouwen aangenomen. En na drie, vier maanden kwamen de polen weer terug. En wij mochten eruit. En er stonden twee dagen na de hand stonden er weer twee busjes vol met polen. En er is niet één keer dat ik dat meegemaakt heb. Ik heb het twee keer meegemaakt. Hoe oud ben je, Angelique? Ja, dat is dus weer een groot probleem. Ik ben 43. Aha. En, en, vindt en ik heb... Ik, ik heb ja, best wel veel diplomas, maar ik kom gewoon nergens meer aan de bak. Ik zit in de sociale dienst, ik heb aangegeven, ik wil best in een tuin gaan werken of in een kas gaan werken. Nou ja, nee, daar hebben ze mij niet voor nodig, want ik denk toch dat die gewoon veel goede koper zijn. Angelique, gebleven even aan de Jan de Boom. Hoe verklaar je dit? Iemand die wel wil werken, die ook het slachtoffer wordt onder de onderkant? Ja, nou, dit, dit, dit geval zou een typisch geval wat wij dan noemen verdringing zijn. Dus zeg maar, uh, uh, uh, mensen die bepaalde baan werken, worden verdrongen... door mensen die gekopen zijn, of jonger zijn, en daardoor harder werk... of jonger zijn en daarom gekopen zijn, zeg maar. Dus uh, ja, dat, dat, dat, kan, uh, dat kan voorkomen. En uh, in het geval van deze mevrouw is dat natuurlijk uitermate uh, vervelend. En Angelique, wat heb je eraan gedaan? Ja, we konden er niks aan doen, want er werd in eerste instantie gezegd, het, het, het publiek moest uh, reorganiseren. Dus ja, wij werden er gewoon en wij werkten wie het uitzendbureau. Dus we werkten gewoon, we moesten er gewoon uit. Maar ja, we hadden iemand, ja, die vertelde ons nou het was niet normaal. Jullie waren weg en twee dagen later staan er twee bussen vol met Polen. Okay. Ja, dan vraag ik me eigenlijk af van ja. Angelique, we gaan het volgende doen. Er zijn zoveel doen. werklozen die willen echt wel werken. Angelique, we gaan het volgende doen. Barbara, ga je telefoonnummer opschrijven. Barbara, onthoud je het telefoonnummer van Angelique? Ik kijk even, Barbara zit weer te kletsen bij dingen. Je hebt het telefoonnummer van Angelique. Angelique, ik weet wat we doen. We gaan een primtime besteden dat we werk gaan zoeken voor jou in Helmond. Heb ik een leuk onderwerp in de zomer. Gaan we met jou langs werkgevers. Goed? want ik vind Heel fijn. Ik, ik, ga, gaan we wat mee doen. We hebben nog contact met je. Uh, ik heb van Sara Biddel de volgende... Dankjewel, Angelique. Uh, Sarah oh. Biddel de volgende tweet niet alleen kijken naar werklust, maar ook naar de culturele comptabiliteit. Liever dus Europa dan uit Azië of Afrika. Uh, Jan de Boom, culturele comptabiliteit. Ja, nou, ik weet niet of je daarnaar moet kijken, maar het feit is wel dat, dat, uh, dat die instroom van Polen en, en uh, in minder mate misschien uh, Roemenen en Bulgaren. Ja, dat het. Uh, nou, het zijn natuurlijk allemaal Europeanen, dus wellicht dat zij cultureel beter uh, uh, bij ons passen dan, dan andere. Uh, Culturen. Professor Lucas, in het verleden werkte de culturele comptabiliteit? Ja, nou kijk... Uh, uh... Daar moet je wel mee uitkijken. De Chinezen zijn bijvoorbeeld een goed voorbeeld. Die daarvan werd in de jaren 30, dus voor de oorlog, gezegd... het zijn de, de meest uh, incompatibele migranten. Die term werd natuurlijk niet gebruikt, maar dat waren, laat ik zeggen... de meest ongewenste vreemdelingen in Nederland die men kon bedenken. Die kwamen toen als stokers op de Grote Vaart... en gingen later ook wel handel drijven in Nederland... Als er zeg maar één groep was, en die werden ook als Aziaten en daarom als, laat ik zeggen, omdat het Aziaten waren, zouden ze hier nooit kunnen integreren. Zou het nooit wat met die groep worden. <laughs> als je nu kijkt naar Chinezen, dan is het één van de meest succesvolle groepen immigranten die Nederland kent. Uh, en zijn niemand mensen, we blij met ze, hebben businessclubs dat ze ons naar China kunnen ja, brengen om geld ik, te verdienen. Ik, ik denk dat, laat ik zeggen, de herkomst is minder belangrijk dan ja, wat, wat, wat economen noemen human capital. Kortom, wat hebben mensen in huis aan opleiding? Uh, Professor Lucasen, en moet u onderbreken, want we hebben weinig ja, tijd. Ik ga nog naar één beller. Ja. Um, goedemorgen, uh, de laatste. Henk, Henk van Henk en Ingrid? Ik ben Henk Albers. Maar ja, van Henk en Ingrid of uh, gewoon Henk? Gewoon Henk. Oké, okay, zeg het maar, Henk. Nou, ik heb een uh, heel simpel antwoord en oplossing. Er moet helemaal niemand naar Nederland toekomen. Want wat wij moeten doen, alle mensen die in Nederland nu wonen. We moeten meer kinderen maken en de regering moet het stimuleren. Heel simpel. Ja, maar weet je hoe vermoeiend. Op de termijn heb je het opgelost. <laughs> Luister naar Sven. Ja, het is toch leuk, Henk, die iedereen oproept om seks te hebben. Als, als zo nee, aan het eind van het... Nee. Ja, kinderen krijgen via seks, hè? Dat Je zou wel makkelijk zijn. Nee, Je moet seks toch, hebben. Ik vind het gewoon heel simpel. Ik ben zelf vader van drie kinderen en ik heb met een tweeling van anderhalve. En ik denk bij mezelf van ja, die gaan straks uh, de maatschappij in. Over zoveel jaar. Als iedereen dat al denkt... Ja. Ik heb ook drie kinderen, Henk, ik heb ook drie kinderen. Het probleem is alleen dat wij zwarten het veel meer doen dan jullie blanken. En daardoor wordt de bevolking verzwart, omdat zwarteren toch... Dat klopt toch, uh, meneer de Boog? Ja, Wees? dat klopt. Ja, wij zwarten produceren meer dan jullie blanken, Henk. Dat is het probleem. Maar hartstikke bedankt voor het bellen. Tiberius.nl die zegt ik stel voor hun Oestaanse Surinamers die recht hebben gestudeerd en bij de omroep werken het land uit te gooien. Gelukkig ben ik een Nederlander van Aziatische afkomst, Indiaanse afkomst, en ik werk niet bij de omroep. Ik ben ZZP'er werkt voor de, de Professor Lucas, en, uh, Edward wil nog graag weten hoe heet uw boek? Winnaars en Verliezers. En wat kost het? 19,95 euro. En bij iedere boekhandel? Ja, of bij bol.com. Okay. Uh, Professor ja. Lucassen, ik vond het een eer en een genoegen dat u in de uitzending was. We moeten het vaker doen. Anouk heeft u gevonden, maar wow. Wat was u goed, hartstikke bedankt. Meneer De Boom, uh, tenslotte nog dit. Kunnen we in Rotterdam en zo een clash gaan verwachten tussen ons Europese volkeren... en die onderkant van die arbeidsmarkt? Uh, nee, dat denk ik niet. Nee? Nee. nee oké, okay, nou. <laughs> <laughs> nou, dat is dus een uitzondering. Ik, ik hoop dat Angelique een uitzondering is ja. oké okay, ja. dan doe ik nog wat tweets ik heb een klein onderzoek gedaan naar de integratie in Nederland en de bronnen die ik gebruikt heb bevestigen dat er een groot verschil is tussen westerse en niet-westerse allochtonen westerse allochtonen zijn veel beter voor het bedrijfsleven en de staatskist, ze passen zich makkelijker aan en zijn ijveriger, dat is de conclusie Hoiprim in het zuiden van Europa zijn heel veel mensen werkloos laten we ze hier naartoe halen luisteraars, u kunt het allemaal nog nalezen op de site ik dank alle luisteraars, alle deelnemers en mijn gasten, dit programma ...is mogelijk gemaakt door de hardwerkende Nederlandse belastingbetalers... ...en de Stergelden, de financiers van de publieke omroep... ...redactie Sulema El Galdi, Anouk Tulner en Rien Aerts... ...productie Hans Twint en Momo Sarou... ...techniek, logistiek en transport Paul Rijman. ...eindredactie en regie Barbara van der Krins... naar Ster Jan van der Putten en Deborah Bleckenhorst... ...met de gids.fm. Tot morgen, shalom, dag.